In de meldkamers nieuwe stijl worden 112-meldingen aangenomen... en wordt er meteen geregeld welke hulpdienst wordt ingezet. Politie, brandweer of ambulance. De beller wordt niet meer gevraagd welke hulpdienst hij wil spreken... zoals nu het geval is bij noodoproepen. Winkeliers lopen volgens adviesbureau PwC omzet mis... doordat ze hun online aanbod en hun winkelaanbod niet voldoende koppelen... Uit onderzoek van het bureau blijkt dat winkelketens verkoop via internet en verkoop vanuit de fysieke winkel zien als twee gescheiden stromen, terwijl consumenten eigenlijk geen verschil zien en de twee mogelijkheden door elkaar gebruiken. Winkeliers die verschillende verkoopkanalen koppelen, kunnen volgens PwC hun omzet vergroten. Zo zouden artikelen die via internet zijn besteld in de winkel kunnen worden opgehaald en geruild. Er is dan minder voorraad nodig en dat is kostenbesparend, zegt het adviesbureau.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 We zijn nu druk bezig met het onderzoek naar de omstandigheden waarin zij zijn aangetroffen. Dus hoe lang waren ze al in die woning, wie waren er nog meer in die woning... Ja, en onder welke omstandigheden zijn zij daar verbleven. Dat is wat we nu willen weten. Of de meisjes tegen hun zin in die woning verbleven bijvoorbeeld, wil de politie niet zeggen. De twee meisjes van 14 en 15 werden sinds dinsdag vermist. De beurskoers van het aandeel TNT Express is bij opening vanmorgen met meer dan 50% omhoog geschoten. Beleggers reageren op het bod van 4,9 miljard euro dat de Amerikaanse pakjesbezorger UPS vrijdag uitbracht op TNT Express. TNT wijst dat bot van de hand als te mager. Door de massale belangstelling kwam er pas na ruim 10 minuten vanmorgen een koers tot stand. Het aandeel sloot vrijdag op 6,34 euro, maar opende vanmorgen op 9,91 euro. Beleggers rekenen erop dat er de komende dagen en weken een biedingsstrijd rond TNT Express zal losbarsten. Het weer vanochtend droog en zonnig, vanmiddag meer bewolking. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of vijf. Aan WB, Verkeersinformatie, er staan nog twee files, eentje op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 2 kilometer. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda, tussen Vlaarding en Spaanse polder 4 kilometer, daar is maar één reisschok open, heeft te maken met technisch onderzoek na een aanrijding. Verkeer richting Gouda kan het beste omrijden vanaf knooppunt Ketelplein via de Benelux Beneluxenol, de Ring Rotterdam-Zuid, over de A4 en de A15. Schaat.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De integratie van niet-westerse migranten in Nederland is volledig mislukt... zegt intercultureel deskundige David Pinto. Klompenmakers, palingrokers, glasblazers, toeristen... hoeven straks Amsterdam niet meer uit om de oude ambachten te zien... Hoeveel verdient een postbezorger eigenlijk? Bruto pakweg 25, 36 euro. En dan ben je pakweg 5, 6 uurtjes mee bezig. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. De integratie van niet-westerse migranten in Nederland is volledig mislukt, zegt directeur van het Intercultureel Instituut David Pinto is dat in zijn nieuwe boek Canon voor participatie en diversiteit stelt hij dat de overheid het op dit moment volkomen verkeerd aanpakt. Meneer Pinto, goedemorgen. Goedemorgen meneer Kokkelman. Wat doet de overheid dan precies verkeerd? Nou, ze hebben de verkeerde diagnose gesteld. En dus, ondanks veel geld, veel inzet, veel onderzoek... wordt de situatie alsmaar slechter. Ja. Bijvoorbeeld, terwijl bij autochtonen de... Werkloosheid licht afneemt van 4,5 naar 4,2%, is de werkloosheid bij migranten wordt steeds hoger. Bij, niet wester, bij, bij westerse migranten om mee te beginnen, van 6,5 naar 7,1%. Ja. Bij niet-westerse eh, migranten is dat van 12,6 naar ja. 13,1%, maar nog erger, bij jongeren, van migranten, zeg maar, van niet-westerse afkomst, van 23,2%. Uh, 23,4% werkloosheid bij jongeren ja. van migranten ten opzichte van maar 7,7% bij auto autochtone jongeren. Ja, Voordat we het hele statistisch jaarboek erbij halen, even terug <lacht> naar, de, naar, de, naar de oorspronkelijke vraag. U zegt de, de diagnose is verkeerd die de overheid stelt en dus ook de maatregelen. Precies. Wat is er mis aan de diagno diagnose? Nou, als je naar een arts gaat en uh, je hebt een klacht in die arts die schrijft voor een medicatie. Het wordt niet beter, sterker nog. Het wordt steeds slechter, dan kan maar één ding zijn... Of de medicijn klopt niet. En dat klopt meestal, komt meestal omdat de diagnose is niet goed gegaan. Ik herinner me nog vanaf het begin in Vogelvlucht... het probleem was van... ach, als ze maar Nederlands leren, dan zullen jullie zien dat het beter wordt. Ja. Later zei men van... nou, ligt een beetje aan opleiding. Zodra zij beter scoren bij, op scholen, zullen jullie zien dat het beter wordt. Nou, wij zien dat ze beter scoren op onderwijs. Beter soms, zelfs dan, dan autochtonen. Maar de werkloosheid, werkloosheid zelf, zoals ik net zei... Of Criminaliteitscijfers, dat maar liefst 65%, 65% van Marokkaanse jongeren ja. is in aanraking geweest met justitie. Of nog maar, laatste nog één cijfer: dat nog geen kwart van al Marokkaanse jongen, Marokkaanse meiden, kan in haar eigen onderhoud voorzien. Nog geen kwart. Nee, terwijl zij het op school juist, zeker die laatste groep heel goed doen, Precies, horen de... wij altijd. En Precies. dus is de vraag, hoe kan het dan dat ze het op school zo goed doen... en dat ze maar niet aan de bak komen... en niet in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien? En daarom stel ik in, de, in, het, in dat boek van... dan heeft men de verkeerde aanpak gedaan. Dan heeft men verkeerde diagnose gesteld. Dus dan mo moet je een betere diagnose stellen. En ik kom tot een, een diagnose dat ik dan noemde... Gif, een giftige cocktail bestaande uit drie componenten. De haal... Hang, ...enorme hang voor politiek correctheid nog steeds. Wordt gelukkig minder, maar nog steeds. Twee, de angst om grote verschillen te onderkennen... ...tussen de hedendaagse migranten... ...anders dan in de 17e eeuw in dit land... ...in uh, de ontvangende samenleving. Een belangrijk, een derde belangrijk element is... ...dat mensen, zeg maar Nederlanders, Europeanen... ...geen flauwbenullen hebben... ...wat voor bagage nemen nou de hedendaagse... En meestal uh, Arabisch-Islamitische uh, migranten met zich mee. En door die onwetendheid... doordat men elkaar niet kent en niet begrijpt hoe het in elkaar zit... wordt dan een onzekerheid gecreëerd, waardoor een psychologische uh, vanzelfsprekendheid... dat mensen gaan hun eigenheid, hun, hun eigen aan de ander toeschrijven. Ik ja. kan het illustreren met één klein voorbeeld... wat ja. minister Leers hier aansprak bij ontvangst van dat boek. Hij zei van, nou wordt mij in één beeld, zoals uh, uh, Japanners zeggen... één beeld zegt meer dan duizend woorden. Nutritia wilde een... Uh, hun babyvoeding in Arabische landen gaan marchanderen, gaan verkopen. Ze hebben geïnformeerd van... ongetwijfeld oh, in Arabische landen moet de reclame heel anders uh, eruit zien. Ja, zei men, pas op, je moet niet bij sluiter zijn. Wij zijn gewend hier voor ieder pilletje een, uh, een kilometer aan, bijs, aan, aan woorden daarover. Nee, moet je niet doen. Bij Arabieren moet je met beelden werken. Ah, oh, oké. Okay. Links een huilende baby. In het midden, uh, voeding, En rechts een tevreden baby... En tot hun grote verbazing werkte dat niet sterker nog. Het werkte afrechts. En ze begrepen niet, wij hebben toch rekening gehouden met hun eigenheid. Wat hebben ze over het hoofd gezien? Arabieren kijken niet van links naar rechts, maar van rechts naar links. Ja. Dat verschijnsel, die toeschrijving... wij noemen dat de attributietheorie met het groot woord... die ja. toeschrijving van de maker van zo'n reclame... dat is het verschijnsel wat nog steeds in Nederland gebeurt... waardoor het niet werkt. Met andere woorden, de Nederlandse overheid heeft... bij het bepalen van het beleid veel te veel geredeneerd... vanuit eh, laten we zeggen het beeld van de kaaskop, namelijk vanuit eh, ons beeld. En precies. vanuit de ontvanger, eh, om het zo te zeggen. De allochtoon die eh, die inburgeringscursus of wat dan ook zou moeten gaan doen. Eh, precies. Ik weet de bedenken van inburgeringscontracten... dus ik heb... Van Meta van gepleit dat mensen moeten taleren... moeten zich oriënteren over deze samenleving, om te kunnen meedoen. Ja. Niet om te integreren, want dat is absurd. Dat kan gewoon niet met zulke verschillen. Wat wel kan, wat Nederland had moeten doen vanaf het begin, is van migrant moet wel meedoen maar mag anders zijn. En daar, over, de, over het antwoord hoe ja. dat nou kan, daar gaat dat boek over. Maar meneer Pinto, dat, dat vindt de meerderheid van de Nederlanders helemaal niet... dat migranten anders mogen zijn. Ze mogen hier blijven als ze zijn zoals wij. Dat, dat geloof ik niet, meneer Kokkelman. Ik kan u dat ook onder, onderbouwen. Met nou, je kijkt naar het electorale succes van de PVV... en, en andere partijen terecht, zijn die het vrij goed doen. Dat is om een andere reden. Dat, een, dat anderhalf miljoen mensen op VVV stemmen is vanuit een heel begrijpelijk verschijnsel, namelijk dat decennia lang de overheid heeft niets anders gedaan dan migranten voortrekken juist in die wijken waar mensen ook in een belabberd situatie als Allochton zitten. Ja. Dat is de reden. Maar ja. er is een ander gegeven die aanwijst dat dat niet zozeer mensen willen dat de anderen de migrant doet zoals ik. Nee, kijk maar naar Chinezen. Ze spreken niet eens Nederlands. Ze zijn absoluut niet geïntegreerd om dat, dat woord maar te gebruiken. Nee, maar ze komen ook bijna niet op straat. En daarom vinden wij het allemaal prima als ze maar koken voor ons, zodat wij afhaal Chinees kunnen halen die niet eens lijkt op Chinees eten maar voor ons in de markt is gezet. En verder maar mogen ze lekker binnen blijven, toch? gezegd. Nee, be beter is van, nou, ze reden zich. Of zoals, de Fransen zeggen dat heel mooi, die drukken dat heel mooi uit. Die zeggen over hun migranten het volgende. Vroeger spraken ze geen Frans, maar ze werkten wel. Nu spreken ze wel Frans, maar ze werken niet. <hijen> da da daar gaat het om. Dus wat ons ja. omgaat allemaal, is dat mensen meedoen... dat ze zich kunnen reden. Dat is enig één, uiteraard... Zich houden aan de wetten in ja. de kernwaarden van dit land. Ja. Daar pleit ik voor, dat moet ook. Ja. Alleen, je moet niet willen van een vis een olifant maken. Dat kan niet. Als je verwacht dat een hond gaat miauwen of een kat moet blaffen, dat wil niet. Laat ja. de kat kat zijn en de hond hond zijn. Ja. Die twee bij elkaar brengen. De, werelden van de wereldbeeld van islamitisch islamitische uh, omgeving met ja. datgene wat wij hier meemaken, is... is Proberen rokers en niet-rokers in dezelfde coupé te proppen, kosten wat het kost. Ja, dat levert ruzie op, dat kun je Dan <laughs> ja, kun je beter in zevende coupé, in dezelfde trein zetten. en ja. dan naar dezelfde richting sturen. Dat kan. In, uh, Grootschalig uh, internationaal onderzoek heeft ook bewezen dat dat de manier is. Ja. Ze hebben in uh, diverse migratielanden langdurig, jarenlang onderzoek gedaan. Wat hebben ze gevonden? Van alle vier mogelijkheden die er zijn, is er maar één waarbij het werkt. Niet als iemand volledig zich alleen richt op zijn eigen land. Niet, al, niet wanneer iemand volledig richt op ontvangende samenleving. Ja. Niet de derde die nog de een nog de ander wil eigen maken. Alleen de vierde groep wel die de perspectief heeft van beide. Ja. Die richt zich op de eigen achtergrond en ontvangende samenleving. In mijn, in mijn, in mijn woorden, waar, waarbij ik al jaren werk, in dat, boek, in dat boek komt het ook uitgebreid aan de orde, noem ik ja. dat de dubbel perspectief benadering. De perspectief van je eigenheid en ja. van de ontvangende samenleving. Dat, dat werkt Goed, tot slot kort nog even. En meneer Pinto, als het allemaal zo simpel is, als u zegt waarom doen we het dan niet? Ah, precies. Dat hoor ik altijd bij trainingen. Als het met, en dan zeg ik van: dat is precies wat de Grieken ook uitdrukken met. De waarheid kenmerkt zich door eenvoud. Als het waar is, dan is het ook eenvoudig. Waarom doen we het niet? Om de drie redenen die ik noemde: de giftige cocktail. Mensen willen. Er zijn, er zijn gebroeders Lucas, die hebben een dik boek uit Leiden. Die hebben een dik boek geschreven: Winnaars in Verlies. Een belabberde boek. 500 zeiden ze met enorm details, details, dat hier mislukt van wordt. En bij de vraag van, uh, is het nou gelukt of niet... gaan ze met één zin op, het, op pagina 234 van, oh, dat valt allemaal mee. Ik dacht, ik nou gaan ze het dan onderbouwen. Nee, dat wordt niet onderbouwd. Waarom? Omdat het veel en veel correcter klinkt om te zeggen van, ah, dat valt mee. Het is, het is niet mislukt. Het is niet waar. Goed.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 Ode aan de postbode. En dat is een zorgwekkende toestand. De postbode, dames en heren, is voltooid verleden tijd... door de liberalisering van de postmarkt. Worden postbodes ontslagen en doet de part-time postbezorgers een intrede. En daar merkt u thuis niet heel veel van, maar de postbezorgers zelf wel. Een reportage van Sander Bartling. Ach, daar heb je hem. Meneer? Meneer? Meneer, uh, uh, u brengt de post uh, bij mij rond. Hè? Ja. Ik krijg elke dag vier, vier postbodes. Van wie bent u? Ik ben van het Zand. Waarom, waarom krijg ik niet meer één postbode? Nou, ik denk tijd, tijdens uh, de bezuiniging en als, uh, dus, uh, alles, dus alles gesaneerd wordt. Dat weet je al hoe het met de PTD gaan. Iedereen moet er weg en ze vragen ontzettend veel mensen. Okay. U bent een nieuwe postbode. Is het een nieuwe baan voor u of niet? Ik ben gepensioneerd en uh, aangezien het voor mijn lijn. Ontzettend zou is goed zijn het lopen? U doet het voor uw lijn? Ja. Want je hoeft het niet meer te doen voor uw pensioen? Nee, nee, nee, nee, nee. Want als je het uh, terug gaat rekenen, dan uh, sta je echt uh, voor niks lopen. Dus. Oh, wat verdient u ermee? Dus bruto pakweg uh, 25, 36 euro. En dan ben je pakweg vijf, 6 uurtjes mee bezig. Een Beetje een krantenwijk, hè, zeg maar? Ja, bedoel. Ja, Wie had ooit gedacht dat je postbode zou worden om overgewicht te bestrijden? Elke dag kreeg ik mijn post bezorgd door een werkende moeder, een scholier en een pensionado. Waar is de postbode gebleven? Reeds jaren deed de postbode zijn ronde. Zijn rug werd onder de zware vrouw. 45 dagen te gaan, dan gaan de weekenden er nog af. Ja, dat is gebeurd. Dus dan gaan we een jaartje naar de begeleiding... Dan kan ik even bijdenken van alles wat ik afgelopen jaren heb gehad op mijn klep. Zo moet je het eigenlijk zien. De postbode gaat met ik pensioen. Ja, ik heb uh, een tafel. Oké, okay, dus u legt het allemaal op tafel? En dan, uh... maar je uit de krat op tafel, dus ik heb gewoon dus, um, mijn lijsten dus met uh, de straten. En dan uh, leg je het gewoon op, uh, op, straat. op straat. En na de hand ga ik het dus weer op, uh, op nummer leggen. Dat is uw eigen systeem. We... Eigen systeem. Ja. En kent u ook andere postbodes? Uh, Postbezorgers. Ja, kennen ze wel, ja dus. En hebben die dan weer een ander systeem of niet? niet? Heb ik eigenlijk nog nooit opgevraagd. Dus, uh, dus het is. Uh, in het begin was het uh, verschrikkelijk. Uh, van, uh, een soort zweet op je voorhoofd. En uh, ja, hoe kom ik eruit? Ja, nadat is, dat schelt me uh, uh, Ja, me zo'n uur, anderhalf. De postbode is dood, leven de postbezorger. Maar is dat eigenlijk erg dat de postbode er niet meer is? Ik vind het wel gezellig dat de brievenbus tegenwoordig een keer of zes per dag kleppert. Anderen hebben daar meer moeite mee. Je zag ook dat het verloop waanzinnig was. Ik heb op een gegeven moment percentages gezien van 81% verloop in een jaar. Zo fijn vonden die postbezorgers het om voor die nieuwe postbedrijven te werken. Dat viel nog wel een beetje mee. Die waren er helemaal niet zo blij mee. Dit is Egon Groen van FNV Bondgenoten. Hij heeft het proces van liberalisering van de postmarkt van dichtbij meegemaakt. En nu er ook van fusies, overnames en keiharde concurrentie is opgetrokken... ziet hij een nieuw landschap dat hem niet bevalt. Ja, dat had tot gevolg... dat als die post s'avonds bezorgd werd op maandagavond of op donderdagavond... Uh, dat die tot diep in de nacht zaten te sorteren uh, om die post uh, op route te krijgen... en dan de volgende dag dat proberen weg te krijgen. Uh, enkelen hadden meerdere wijken, dat lukte dus helemaal niet. Dat, dat was, dat was voor sommigen was dat uh, iedere, iedere week weer een gevecht om die post uit het huis te krijgen. Ze werden strontziek van die kratjes. De Nederlandse postbedrijven zijn elkaar vooral gaan beconcurreren op arbeidsvoorwaarden... Met andere woorden, de bezuinigingen moesten uit de lonen komen. Egon Groen geeft een ontluisterend voorbeeld van de gevolgen daarvan... op een vrouwelijke postbezorgster. Omdat zij voor haar inkomen afhankelijk is van het bezorgen van die post... heeft zij meerdere wijken genomen en zij krijgt die post gewoon niet weg. Ga maar eens eventjes heel snel drie wijken bij elkaar sorteren... en dan zorgen dat je dat woensdag weg kan brengen. Zeker in de wintermaanden, als het glad is en sneeuw buiten ligt... dan kom je in de problemen. Maar, oh. En dan stapelen de problemen zich op. Want als je de post, je kan het een dagje lang op bewaren. Dat mag natuurlijk helemaal niet van die postbedrijf, maar dat kun je doen. Uh, maar als je dat vervolgens nog iets te lang bewaart, dan komt de volgende post alweer. En zo kun je in een vicieuze cirkel komen. Dat is uitgekomen. Wat is er toen gebeurd? Nou, toen, hebben, uh, toen, toen heeft het postbedrijf tegen deze mevrouw gezegd van ja, dit kunnen wij niet tolereren. Uh, en daar zijn vervolgens ook consequenties aan verbonden. Welke? ontslag bij dat postbedrijf. En toen ging ze naar dat andere postbedrijf? En daar had ze nog wel een contract. Maar als postbezorgers lijden aan chronische onderbetaling... en bezorgachterstanden... moeten ze vandaag de dag zelf met creatieve oplossingen aankomen. En dat doen ze ook. Ja, ik heb zelf elkaar me, ontwikkeld. Het is een, uh, een rollator die u heeft omgebouwd. Maar wel met mooi nieuw spul erop, echt, van die posttassen. Zijn die ook van cent? Die zijn van cent, ja. Dus die heb ik gewoon omgebouwd. En ja, dat, uh, dat scheelt me. Anders moest ik naar de auto of de fiets. Nee, de fiets uh, die viel elke keer om. Deze kon ik uh, van iemand die overleden was overnemen. Nou ja, dan ben ik, uh, aangezien ik toch altijd technisch was in, de, in het autovak. denk ga ik toch eens een keertje kijken wat ik kan klooien. Want de post heeft we allemaal wel van die karren. Dat, dat zie je wel, de, de tenen. Die hebben ze grote posten. Maar omdat wij dus freelancer zijn, hebben ze voor ons niks. Nee, nee. Alleen een tas. Alleen een tas. En was, hey, Morgen hoort u Cent en Post-NL over de postoorlog. Wat dat betreft heeft Cent uh, in die tijd uh, heel hard leren vechten... Uh, om haar voorpastaan uh, te verzekeren. Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland. Het Cairo.nl Straks oude ambachten, binnenkort allemaal bij elkaar in Amsterdam. Eerst nu het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Ik word altijd wakker met een wijsje in mijn hoofd. Na het opstaan had ik de behoefte om volledig wakker te worden. Het kopje koffie dat ik de espresso-machine om die reden wilde laten zetten... zette de machine niet, omdat hij stilzwijgend in zijn slaap overleden was. Ik vulde de fluitketel met theewater, zette die op het gas en ging mijn tanden poetsen... Net voordat ik mijn volautomatische, driedimensionale tandenborstel ter hand nam... sprong de poes miauwend op de wasbak... waardoor als direct gevolg van een ongelukkige staartbeweging... mijn tandenborstel in een vrije val geraakte. Traditionele tandenborstels van een euro of twee... zijn in staat een val van ruim drie kilometer hoogte te overleven. Maar borstels die veertig keer duurder zijn... zijn zelfs niet in staat een valletje van een goede meter... ongebroken te doorstaan. Zoals ik al voor de tweede keer in dit nog maar net begonnen jaar ervoer. De post komt lekker vroeg vandaag dacht ik nadat ik net ervaren had... dat in het keukenkastje uitsluitend nog een theezakje... met de smaak rooibos... verrijkt met stukjes vermalen schuurpapier aanwezig was. Met droge mond liep ik naar de brievenbus... en vond een kaartje van het waterbedrijf... dat me informeerde dat als gevolg van... noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de hoofdleiding... het water binnen 30 seconden afgesloten zou worden. Ongewassen... Op weg naar de dichtstbijzijnde tandenborstelwinkel liep ik langs een druk bezocht koffiehuis, stapte naar binnen en zei, goedemorgen allemaal. Het koffiehuis bleek vol te zitten met doven en slechthorenden, wat mij ertoe bracht mijn vriendelijke en welgemeende ochtendgroet met iets meer volume te herhalen. Goedemorgen allemaal. Alleen een meisje van een jaar of vier dat een kartonnetje appelsap leeg aan het zuigen was, riep vrolijk, dag meneer. Dit kwam er op een vermanende blik van haar moeder te staan. Ik bestelde een cappuccino die me gebracht werd... door een glimlachende jongeman... die me tijdens de eerste slok belangstellend vroeg... is uw Valentijnsdag ook een beetje lekker begonnen? Zijn ik Westbroek morgen, het humeur van Diederik Ebbingen. I've been traveling over the mountain, even I've been traveling night and day, running all the way, trying to get to you. Ever since I read your letter, when you said you loved me too. I've been traveling night and day, running all the way, trying to get to you. Keep, Keep traveling that day, day Running all the way Trying to get tea Exactly what I do. I would, would travel. lijkt hij Chris Isaac tegenwoordig op Elvis Presley. Dat klopt. Trying to get to you was dat. Hij heeft hem opgenomen, dit nummer, in de Sun Studios... in Memphis, Tennessee. Dat is de studio waar Johnny Cash, Elvis Presley, Jerry Lewis... en vele anderen ook hun debuut maakten. Met galm op de achtergrond. En u kunt het allemaal luisteren op de Radio 1 CD van deze week. Goed, we gaan naar Amsterdam, dames en heren... om drie minuten voor half tien bij de KRO. Luistert u nog steeds naar op Radio 1. De klompenmakers, palingrokers, glasbla glasblazers... toeristen die Amsterdam bezoeken... hoeven straks de stad niet meer uit... om deze Oude ambachten te zien. Gabi Lovers, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent, goedemorgen. Van, u bent van Rederij Lovers in Amsterdam. Komt het Nationaal ja, Historisch ja. Museum er dan toch nog in Amsterdam? Ja, ja het zit eraan te komen. Althans, uh, dat klopt inderdaad. We starten per 1 maart. Is het alsjeblieft klaar? Ja. Uh, nou, dan, dan is het klaar om te piloten. Er wordt ook getest de hele dag met al die ambachten die hier uitgebeeld worden. Dat is echt ook een behoorlijke. ...planning en begeleiding, maar dat, uh, ja, we vinden het geweldig om dit te mogen doen. Ja. Erg leuk. Goed, al die, al die ambachten, klompenmaker, palingroken, glasblazen... ...zijn er nog meer eigenlijk? De ja, ik heb een hele lijst in wereld. <laughs> ja. ja, het is een hele grote lijst. Denk ook aan glasblazen, oh, heb je hebt het zo genoemd. De edelsmid, uh, de diamantslijper, de Palingroken, ...de olieverfschilder, zelfs blauwschilder, touwslager, tuikenmaker. Wilt u er nog meer? Er, zijn, er is een hele grote lijst in beeld. Nou, gaat u nog uh, maar even door sigarenrollen, manden maken, leer bewerken. Wat we hier trouwens ook doen is de verse poffertjes, de stroopwafeltjes, et cetera. Maar het is een hele grote lijst. Wij dachten ook van nou, dit is, uh, dit is slecht vindbaar. Maar er, er is toch een hele grote groep die zich hier uh, nog per dag wel in het land mee bezighoudt. Ja. En uh, we zijn zeer uh, verbaasd ook over hun bevlogenheid trouwens. Die zijn, dus, er zijn echte vaklieden die worden jarenlang opgeleid. Het wordt overgedragen van vader op zoon meestal zo op dochter. Het is heel bijzonder. Ja, maar Goed moet je gaan. die oude ambachten niet houden waar ze ooit bedoeld waren? Namelijk voor een dam, edam, dat soort plaatsen? Ja. Dat is ook zo, dat blijft ook, ook zo, dat gaat ook niet uh, veranderen of zo. Bij ons is het verschil met, met daar, wat je bijvoorbeeld noemt uh, in, noemde, Saarischans en de Valdendam, dat hier onder één dag vind je er twaalf. Ja. En daar heb je natuurlijk per uh, vestiging, heb je, vestiging heb je er één of misschien twee, maar geen ja. twaalf. En dat willen we eigenlijk uh, nu gaan bieden. Ja. Hoeveel, de, hoeveel bij elkaar? Want u zegt twaalf, maar hoeveel... We worden er twaalf, ja. Dus per dag worden er hier, uh, uh, wordt dat hier uh, door de ambassade dames en heren, uh, uh, wordt uitgebeeld. Dus daar is een uh, ja, dus dat is een heel verhaal. Dat is toen op elkaar afgestemd in tijd. De een doet show en van de klompenboer. En dat, als dat klaar is, dan gaan we door naar de edelsmit. En we een uh, ja, het wordt een hele heftige bedoeling hier. Het wordt, het wordt druk ook. Dat verwachten we Dat hopen we in ieder geval. Want anders is het maar voor niks geweest. Ja, we zijn er niet in gegaan. Ja, we verwachten dus zo. We op een prachtige plek. Prachtige plek. Ook een water. Het is ook een plek die geschikt is om daar toe te varen. Met onze boten die naartoe komen. De bussen uit Schiphol. U kunt er uren over praten, hè? Ja, dagen. Ja, alleen de tijd is op. Dat dacht ik al. Dat is nou jammer, hè? Dat geeft niet. Ik vond in ieder geval fijn dat u dus eventjes uh, geïnteresseerd in was. En we hebben iets heel prachtigs Goed. in te zetten. Ook voor de jeugd uiteraard. <laughs> Gabi Lovers van Rederij in Amsterdam. Ik dank u zeer. Zometeen naar het ja. nieuws van half elf. Prem. We hebben nog geen verbinding met de bus, maar die wordt straks in orde gemaakt. Dus gaan we nu snel ja, naar we het... Ah, Prem! Goedemorgen, daar ben je wel. Ah, goedemorgen Sven Kockerman. Goedemorgen luisteraars. Ik sta vandaag bij de huishoudbeurs in Amsterdam. Maar we gaan niet praten over de huishoudbeurs zelf. Maar we gaan praten over de beurzenbusiness. Want zoals u weet ben ik ontzettend geïnteresseerd in hoe we ons geld verdienen in Nederland. En wat allerlei mensen uh, die hier komen. Uh, Han Leenhouts, wat zei je ook alweer? Dat de mensen die hier komen de economie kunnen vlot trekken. Die kunnen ze meteen vlot trekken. Want hier zijn de mensen met een portemonnee. Als die verder open gaat... Dan gaat het vanzelf bijna. Oké, okay, luisteraars. Dus na de, het nieuws met Lieselotte Thomas hoort u alles. Hoe de huishoudbeurbezoekers. de economie weer vlot gaan trekken. Radio 1. Het NOS-journaal. In het westen van Afghanistan zijn drie militairen van de NAVO gedood. Volgens het bondgenootschap waren ze bezig met een militaire operatie. Verdere details over het incident zijn niet bekendgemaakt. De NAVO heeft ook niet gezegd.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 En de twee meisjes uit de meren en vleuten die sinds dinsdag werden vermist zijn terecht. Ze zijn gevonden in een huis in Rotterdam. Onbekend is of ze daar al die tijd zijn geweest en of ze daar tegen hun wil waren. De meisjes van 14 en 15 jaar waren volgens de politie wel opgelucht dat ze werden gevonden. En dat is nieuws op dit moment. AMWB Verkeersinformatie. Er staat nog een file bij Rotterdam op de A20, hoek van Holland, richting Gouda. Tussen Vlaarding en Spaanse polder, 3 kilometer. Vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. zijn daar nog twee rijstroken dicht. Verkeer richting Gouda kan eventueel omrijden van een verknopend ketelplein... via de ring Rotterdam-Zuid over de A4 en de A15. Dit is Radio 1. NTR. Premtime. Rem, rada Goedemorgen luisteraars, zo meteen zullen we beginnen met het onderwerp van vandaag. Maar ik wilde even stil blijven staan bij Prins Friso, die op dit moment in Oostenrijk vecht voor zijn leven. Ik ontmoette Prins Friso vanwege onze gezamenlijke liefde voor onderwijs en wetenschap. Op 1 november 2010 was hij daarom telefonisch te gast in dit programma. Ik zie wetenschappers als hele toegewijde mensen. Het zijn wel slimme mensen. Het zijn mensen die gestudeerd moeten hebben. Het zijn ook mensen die heel goed kunnen focussen op een heel klein deelgebied. Je hoeft er niet rijk voor te zijn. Ik geloof dat je wel moet accepteren dat je er niet heel veel geld aan gaat verdienen. Maar het zijn hele bijzondere mensen. Luisteraars, en vandaag is prins Friso zijn leven in handen van wetenschappers. Niet iedereen beseft dit, maar voor een lid van de koninklijke familie is het een heel groot risico om live in een radioprogramma te komen. Vooral van voor iemand die door velen gezien wordt als een ongeleid projectiel en gestoorde hor. Het tekent de moed van prins Friso en zijn vertrouwen in de medemens... dat hij dit in 2010 weer deed. Het is een bijzondere man en ik hoop dat hij gezond er weer bovenop komt. Ik weet dat hij dit niet kan horen, maar ik hoop dat de positieve vibraties... van deze mededeling positieve invloed mogen hebben. Mijn gedachten zijn bij hem. Namens springtime wens ik zijn echtgenoten, zijn kinderen, zijn moeder, broers... en de rest van de familie veel sterkte toe. Maar ja, luisteraars, de wereld draait door, er moet geld verdiend worden en bijna elke week vindt er in Nederland wel een beurs plaats. De vakantiebeurs, de spellenbeurs, de oldtimerbeurs, de miljonairfair, Postsegelbeurs, hobbybeurs, fietsenbeurs, mannenbeurzen, motorbeurzen, horecabeurzen, beroepsbeurzen, de Kamassutra-beurs, Trouwbeurzen, Verzamelbeurzen, antiekbeursen en noem ze maar op. Behalve deze consumentenbeurzen heb je ook nog de beurzen voor bedrijven, de zogenaamde Business-to-Business-beurzen. Vandaag begint in Amsterdam bij de rij de Huishoudbeurs. De komende dagen zullen tussen de 200.000 en 250.000 bezoekers geld in de economie pompen... terwijl ze zoeken naar dat ene apparaat of die ene beleving die hun dag weer goed maakt. De bedrijfstakbeurs is belangrijk voor de Nederlandse economie. Denk maar aan het aantal mensen dat door een beurs werk kreeg. De beurshal, in dit geval de Rai. De mensen die de stands bouwen. De bedrijven die tapeten en bouwmaterialen leveren. De drukkerijen die folders maken. De gastheren en vrouwen, de frisdrank- en de sterke drankindustrie... artiesten die optreden om de beurs levendiger te maken... en de fabrikanten van gratis spulletjes die de bezoekers meekrijgen. De honderden miljoenen dragen bij aan ons bruto nationaal product. Vandaag probeer ik uit te zoeken wat het economisch belang van de beurzenbusiness is... en waarom miljoenen mensen naar een beurs komen. U mag het mij uitleggen en vandaag luisteraars omdat we een beetje vol programma hebben... het liefst via mails en tweets. U kunt mailen naar printtimeapenstaatntr.nl of hekken Primtime Radio 1. It's In maar u bent algemeen directeur van de RAI, is de huishoudbeurt jullie grootste beurs? Nou, even op mijn rechter zetten, algemeen directeur van de Rijk. Ik ben algemeen directeur van de afdelingen beurzen. Dus ik ben oh, verantwoordelijk ja. voor de beurzen die wij zelf uh, organiseren. Ja. U bent vanochtend, <güls> ik wilde het liefst een vrouw in de uitzending hebben. Maar jullie witte mannen hebben die vrouw eruit gegooid. Dus u bent vanochtend op het laatste moment ingevlogen. Ja, ik de... vertegenwoordig een, Fri een Friese minderheid. Zeg maar. <güls> maar is de huishoudbeurs de grootste beurs? Uh, de Huisendbeurs is een van de grootste beurzen in publieksaantallen. Uh, dus maar ja. één beurs die groter is in aantal publiek, dat is de Autorij. Ja. Die trekt zo'n 300.000 uh, bezoekers, dus daarmee is het echt een hele grote, uh, grote beurs. Als je het hebt over het aantal standhouders, dan zijn er nogal weer grotere beurzen. Welke? Nou, dat zijn bijvoorbeeld de vakbeurzen. We doen bijvoorbeeld een beurs als de Mets. dat is een internationale vakbeurs voor de, voor de watersport. Die vindt ja. ieder jaar in Amsterdam uh, plaats. Daar komen uh, zo'n 1300 standhouders van over de hele wereld, vliegen naar Amsterdam toe en laten hier hun kunsten zien. En waarom in Amsterdam? Dat is een goede vraag. Uh, uh, gelukkig zijn er in Amsterdam uh, uh, heel veel internationale evenementen. Dat is echt een sterk punt van de Rai. Ook een, echt een sterk punt van, van, van, van de stad Amsterdam. Natuurlijk Schiphol vlak, vlakbij. Een fijne plek om naartoe te vliegen. En ook een, een, een goede plek om, om business te doen. We zijn vaak in onze, er zijn een aantal sterke punten in onze economie. Daar, daar vinden we vaak thema's die er goed bij aansluiten. En er zijn een heel aantal beurzen die daar flink van profiteren. Jullie, jullie hebben toch een uit, Want voor de duidelijkheid, de gemeente Amsterdam is voor 25% eigenaar van de RAI. Ja. En, en, en ze hebben toch ooit een onderzoek gedaan. Ik geloof dat iedereen die één gulden hier uitgeeft... ook weer zeven gulden als ze hij euro in de stad uitgeeft. Ja, een, het een gemiddelde is 4 extra, ja. dat is een gemiddelde, maar als je het hebt over internationale beurzen, dan kom je snel op die 7, 8, dus elke euro die je in de uh, omzet in de rij is 7, 8 bij internationale beurzen in de, de stad Amsterdam, en dan zijn er nog uitschieters naar boven toe. En merken jullie nu, want iedereen zegt crisis, crisis, crisis, merk je dat het crisis is? Uh, we hebben in 2009, dat was eigenlijk wel een zwaar jaar voor ons, ja. uh, uh, we hebben nog een, wis een wisselende tentoonstellingskalender. 2009 is een, was een jaar waarin we veel automotivebeurzen hadden geprogrammeerd. Daar hebben we ja. best wel het nodige van, uh, <laughs> uh, van gemerkt. Ja, de, de, de auto-industrie ging niet zo goed in 2009. Ja, dat nee. had u ook al meegekregen. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Maar luisteraars ook. <laughs> <laughs> ja. Maar over het algemeen is het zo prem dat uh, zeg maar, is het, een beurs is natuurlijk een medium ja. wordt uh, betaald uit de reclamebudgetten, de marketingbudgetten van van explosanten. Ja. Dus ja, een beurs is wel degelijk heeft uh, staat niet los van de conjunctuur. Maar ja. wij hebben prijs ons gelukkig met het feit dat we een heel aantal hele sterke grote titels in huis hebben en die overleven heel erg goed. U zei me net wat u, u staat na de radio. Legt u me dat uit, want dat snapte ik niet. Of wilt u de luisteraar uitleggen? Nou, kijk, je hebt in, in Nederland wordt zo'n 6 miljard euro uitgegeven aan mediabestedingen. Mm -hmm. Nou, bij VAR op nummer 1 natuurlijk televisie. Daar ja. gaat zo'n meer dan 3 miljard gaat naar tv-commercials. Ja. Maar een, een beursdeelname wordt ook uit het reclamebudget van een bedrijf betaald. Ja. Nou, de, aan beurzen wordt zo'n 350 uh, miljoen euro uitgegeven... Uh, aan pure mediabesteding. Ja, dus reclamabesteding. Ja. En dan, dan volgen we vlak achter de radio. Dus dan, dan sta je net Oh, dus boven, ik sta nog boven u. U staat net boven uh, okay. ons. Uh, ja, want ik heb per dag gemiddeld zo'n 300.000 luisteraars. En ja, dat haalt u niet met de hele week hè? Al, al, alleen één puntje. Wat we, wel voor ons pleit ons dan is dat de economische spin-off van een beurs is heel erg groot. Want dat om, is waar. Uh, om een reclamecommercial te maken, dat is een, een overzichtelijk budget. Maar de euro die uitgegeven wordt uh, aan beursdeelname gaat nog wel of vijf keer zo, want er moet een stand gebouwd worden, dan moeten ja, er moeten posters, hotels. En, en, en als je dat, dan heb je toch een bruto medie, En dan ja. wordt er per jaar wel meer dan 2 miljard euro uitgegeven aan de beurzenbusiness in en, Nederland. En behalve dat u dus geld rondpompt in Nederland, had u dus ook geld van buitenlanders die hier naartoe komen. Want die kopen een ticket, betalen toeristenbelasting, gaan hier misschien s'avonds nog wat andere dingen doen. En besteden dus meer dan alleen het beursbezoek. Uh, absoluut. Oké, okay. nou ik moet Rien Aarts zeggen, die is mijn redacteur die vandaag ook regie doet. Zijn week wordt vaak afgezet in verband met evenementen in de RAI en daardoor gaat zijn sociaal leven naar de knoppen. Maar hij doet dat graag als zij bijdrage aan de Nederlandse economie. In mijn uh, uh, studio voor het eerst, maar we hebben elkaar vaker ontmoet, Han Leerhout. Um, Han, je bent een soort beursgoeroe kan ik wel zeggen nou, dankjewel. Dat, dat, dat hoor ik graag. Ja. ja, nee, maar zo profileer je ze. Ja, zo profileer, toch, profileer ik mij zeker. Omdat ik uh, vanuit, mijn, uh, vanuit mijn eigen bedrijf bedrijven ondersteun in het effectief deelnemen aan beurzen. En er zijn er maar heel weinig in Nederland die dat doen. Dus ja, dan ben je al heel snel uh, de goeroe. Ja, en, en, en kan je me nou wat uitleggen? Kijk, we zitten hier echt, luisteraars, in de aanlooproute van ja. de huishoudbeurs. Er komen een heleboel mensen hier naar binnen. En jij legde me uit. ...waarom iedereen die hier binnenkomt eigenlijk belangrijk is voor de economie. Leg uit aan me luisteren. Uh, dit noemen wij dus in, in, in vakjargon. Dit zijn de bezoekers en uh, die hebben allemaal een virtuele portemonnee in de achterzak. Dat geldt voor uh, publieksbeurzen, dat geldt voor vakbeurzen. En deze mensen uh, moeten door de standhouders binnen benaderd worden. Uh, die moeten geraakt worden met hun uh, presentatie. Maar vooral door, uh, door de persoonlijke inzet van de, de standhouders die daar staan. En als je dat goed doet... Ja, dan kun je bij die virtuele portemonnee komen. Dit zijn, maar uh, waar worden ze dan door geraakt? Voor Do door, door dat wat je laat zien. Door, de, uh, door, de, door, door het ruiken. Proeven. Het, uh, de performance van, van de mensen zelf. Die, die echt op mensen afgaan. Want wat er binnen gebeurt. Je wil het niet geloven. Daar zijn mensen die geven geld uit. En dan gaan ze daar een standje bouwen. En dan gaan mensen daarnaar staan kijken. En dan doen mensen niks. Ja, dat is zonde. Kijk, als je dan op mensen afgaat, met mensen in contact treedt. En, en zegt van, joh, wat brengt jou hier? En wat zouden we voor elkaar uh, kunnen betekenen? Dan gaan er dingen gebeuren. dan gaat het geld ook rollen. Als het overigens niet gebeurt, ja, dan heb je een groot probleem. Dus, dus, dus die mensen die nu binnenkomen, jij, dit zijn de mensen, die, de consumenten die eigenlijk nu de hand op de knip hebben. Ja, ja, absoluut. En die, nou ja, de hand op de knip, kijk, ze zijn al hierheen gekomen, dus ze hebben al wel wat geld uh, uitgegeven. Maar uh, ja, als mensen binnen het goed doen, ja, dan gaat het, dan gaan het echt rollen. En dat geldt voor deze beurs, maar het geldt ook voor business-to-business -business beurzen. Ja. Je moet wel mensen, uh, tot mensen doordringen en zeggen van jongens, we hebben wat voor jullie en we kunnen het, uh, het leven voor je beter maken, aangenamer, prettiger. Meneer Boersma, ik zie wat mensen hier buiten dingen verkopen. Uh, dat zijn van, van een supermarktconcern. Uh, helpt het wat ze nu doen? Uh, Eerste eerst vraag, Moet meneer Boersma, uh, directeur van de beurzen van de Rai. Moeten ze toestemming vragen om hier dit te doen? Ja. Dit is besloten trein. Ja, ze moeten dat toestemming vragen. Maar als ze bij de, uh, het, het treinstation staan... Als ik een slimme concurrent ben, ik sta bij het treinstation en ik sta daar dingen uit dan kunt u me niets maken. Ja, onze macht is natuurlijk beperkt. Hè? Ja, dus alleen op het terrein van de Rai, dus zij moeten hier toestemming ja, vragen. Op, onze, op en rond onze treinen, voor, voor zover wij de invloed hebben, uh, uh, moet men daar toestemming voor vragen. Dat is, uh, dat is natuurlijk ook logisch. Oké, okay, en nu meneer Leenhout, uh, beursguru Han, uh, helpt het wat deze mensen van de supermarkt doen... door dingetjes al uit te delen van tevoren in de beleving. Dat uh, zij denken dat het helpt. Ik ben zelf een enorme tegenstander hiervan. Ik denk niet dat dit soort foldermarketing uh, helpt. Maar zij denken zelf wel dat het, uh, dat het helpt. Wat wel helpt, dat vond ik een hele geestere. En die was inderdaad buiten de ring. Ik kom uit het station lopen en dan zie ik een, een, een, een lichtkrant van de Albert Kuip staan. Van joh, ben je, ben je klaar? Ga ook nog naar de Albert Kuip. Ja, dat vind ik wel een, een geestige een guerrilla-actie. Uh, en dan overigens. De Albert Kuip, dat is op zich wel geest. Ik bedoel, daar is het ooit begonnen, hè? op de markt. Hè? Dit is niet anders dan een grote markt. Als maar waarom we even... zijn er dan beursen, meneer We gaan niet meer naar markten. Als je mee zegt, uh, uh, uh, dit, kijk, de u wat, zegt meneer Boesma? Nou ja, ik denk dat dat een hele aardige is. Want ik denk, we hadden het net over media. En in ja. feite, dit is het oudste medium wat er is. Het begon natuurlijk al in de middeleeuwen met ja Maar het is ook een ongelooflijk duurzaam medium. Want we had, je had net het over de crisistijd. Ja. En dan ziet je dat een aantal media ongelooflijk veel last hebben gehad van de crisis. Nou, de bladen en de kranten uh, voorop. Ja. Dat weet iedereen natuurlijk. En met name ook door de invloed van, uh, van internet. We leven natuurlijk in een globaliserende ja. en in een zich steeds verder digitaliserende wereld. Waar dit, waar dit op draait, waar ook al die vaatbeurs op draait, is natuurlijk het persoonlijke... Contact. En dat is iets wat heel oud is, maar dat is ook hartstikke duurzaam. En heel veel van onze bezoekers, en het komt natuurlijk niet alleen uit Nederland... maar van over de, als je over de wereld zaken wil doen... ja, internet is belangrijk, maar het persoonlijke contact is minstens zo belangrijk. Maar meneer Leenhout, ik zal u een voorbeeld geven. Ik was bij de vakantiebeurs in Utrecht... Ja om een uitzending te maken. En ik uh, wilde uh, op vakantie gaan. En, en in Suriname. Ik, zou, ik moest daar wat doen en zo afgelopen januari. En toen op de vakantiebeurs ik ineens dingetjes... die voordelige aanbiedingen en zo... die ik niet op internet kon vinden. Dus zijn die ondernemers ook zo slim... dat ze extra's hebben op die beurzen die je niet kan vinden op internet en dergelijke. Dat doen zij soms wel. En dan is het dan natuurlijk om, om mensen extra, extra te, te trekken. Dus ja, dat is, dat is wel waar. Maar vakantiebeurzen zijn wel een mooie. Want ja, daar, ik wil... Ja, die noem ik, ik op, dat die van de jaar. Ja, ja, dus een concurrent van de Raai. Maar reis. het is voor mij een bruggetje ja. naar iets wat Mooi zo bus, belangrijk <laughs> is en wat mensen zo, goed, uh, zo vaak vergeten. Dan ben ik daar, ik ben daar zelf ook geweest, dan ben ik idioot. Ik ben daar geweest, ik kwam daar, ik wil met mijn gezin op vakantie. Ik heb vier, vijf stands bezocht. En van hoeveel bedrijven denk je dat ik nog een reactie heb gehad? Ik Drie. heb daar mijn gegevens achter. Drie, je bent een optimist, dat weet ik. Hè? Van geen één. En dan denk ik, ja, dat snap ik dus niet. Dat snap ik dus niet. Dus dat is mijn ook aan bedrijven. Als je deelneemt, zorg ook dat je na de beurs... Kijk, dit is leuk, maar dit is een onderdeel van de hele campagne. Maar na de beurs, dat is het aller, allerbelangrijkste. Het zal iets absoluut beamen dat het traject daarna is van zo'n groot belang. De beurs vergeet... is een manier om in contact te komen met je consument. En daarna moet je goede consumenten... Persoonlijk uh, uh, ruiken... Een doelgroepen, ja, ja. Oké, okay, ik heb hier van Tjark Reininga als markt met een geconcentreerd aanbod van relevante producten en informatie hebben beurzen een zekere zin. De huidsopbeurt lijkt zich meer op te werpen als uitje met de vermaakdoelstelling. Nou, dat heeft deze luisteraar wel, denk ik wel goed in de gaten. Want vakbeurzen en heel veel publieksbeurzen zijn natuurlijk special interest beurzen. Of je nou een watersportbeurs, de Hisswa, die komt er dan binnenkort ook maar, maar weer aan. Een autobeurs, motorbeurs, dat is natuurlijk special interest beurzen. En de huisartbeurs is dat natuurlijk niet. Dit is echt een hele brede tentoonstelling. En echt een grote marktplaats waarvan alles te doen is op het gebied van mode. Maar ook op het gebied van, van voeding en ook op het gebied van, van vrije tijd en al dat soort zaken. En en dat draait heel erg ook om de e dagje uit, de gezelligheid. Ja, van Marianne Bakker, mijn redacteur, is net, uh, heeft dat uh, zelf haar uh, subjectief onderzoek gedaan. En het, uh, de uitslag is mensen komen voor uitjes, e gezelligheid en spulletjes. Nee, klopt. Dat klopt. 77 ik... Wat zei u? 77 van de bezoekers komt hier voor gezelligheid. Ja, waar bestaat... U? En die andere 23 procent? Uh, om... Chagereen? Uh... Nou, bijvoorbeeld, uh, sommige mensen zeggen heel leuk, ik kom, ik kom echt om aanbiedingen te halen. Vrouwen om... versieren, ja, een ja, levenspartner te ja, zoeken. Ja, Kun je ja, ook allemaal ja, doen. Laten, laten, ja. laten we één ding niet vergeten, dat, dat, dat, dat, dat klopt allemaal, en dat is wat ze, waarvoor ze denken dat ze komen. Maar laten we ook even eerlijk zijn, zij komen in aanraking met veel producten, zij proberen producten uit. Ze hebben, hè, de, de, ze hebben het eerste contact met die producten en daardoor is de kans dat ze daarna in de supermarkt die producten gaan kopen, vele malen groter. En dat is het onderliggende effect, daarom staan al die exposanten daar, want die hebben natuurlijk de kans om met een paar honderdduizend consumenten live contact te hebben. Die eerste okay. proef, hè, stop dat product een keer in je mond, proef het een keer, laat je een keer opmaken, hè, want dat gebeurt hier dan veel. En daarna gaan ze dat ook in het echt doen. Meneer uh, uh, Boersma, ik wou je vragen waarom zijn er geen beurzen? Ik ben aan het kijken naar alle beurzen die er dit jaar zijn en tot mijn verbazing juni, juli, augustus geen beurzen. Nou, in juni zijn er wel, uh, wel beurzen. Maar je hebt gelijk, in juli, augustus is het natuurlijk een slappe periode. Meestal op eerste kerstdag hebben we vaak ook geen beurzen. Dat is natuurlijk eigenlijk die, de reden kun je natuurlijk zelf verzinnen. Dat zijn natuurlijk niet de ideale tijd om veel beurzen. Nou, te doen. Nou, er zijn daar veel toeristen. Amsterdam, al die Amerikanen, noem maar iets van schilderijen of kunst of zoiets. Of haasje of wiet. Uh, ja, dat noem je een goede, maar de meeste beurzen die we doen, het zijn natuurlijk toch. Uh, dat, dat zei ik net al: vakbeurs of special interestbeurs. En het gaat in om alle alle weed, hè, dingen, al die Engelse Amerikanen die hier in augustus wiet komen roken. Een goede wietbeurs waar ze gratis de joints kunnen roken. Nou ja. Uh, u, Luisteraars, uh, jammer dat de webcam. Yeah, die, die doet je yo, ziet de, op denken. wat denkt deze idioot nou? is een interessant concept, denk ik. <laughs> Luister, nou ja, er worden weer nieuwe ideeën geboren. Maar er is, er is volgens mij zelfs een vakbeurs op dit moment. Uh, Highlifebeurs, ja, die bestaat dit, aan, Ja, ja. <laughs> Nu even, uh, Han, jij hebt een prachtig boek geschreven in 2001. Pepper Talk, dat is van 2007. Ja, Hij is dat... niet meer verkrijgbaar, hè? Hij is nog steeds verkrijgbaar, oh, zeker, oh, zeker. Verhalen zeker. van de beursvloer. Wat, wat drijft jou om zo steeds reclame te willen maken voor die beurzen? Het, ja, dat is een, dat, uh, ik heb een tik van de molen. Ik ben heel lang standbouwer geweest. En toen, uh, dat was al heel leuk om te doen. Ja. Hè? Uh, mensen zijn... Uh, ze, ze zitten hoger in energie, energie als je met ze, met ze werkt. En daar zag ik ze zo ploeteren met die stand. En zei ja ja, leuk standje, maar ja, wij gaan niet meer. Want ja dat levert niks op, het kost veel geld. En dacht, ja, waarom zeggen ze dat nou? Ja, toen zag ik wat ze met die stand deden. Ik zal je vertellen, John Cleese, die ken je, hè? Ja. Van uh, Tower. Die heeft in begin jaren tachtig een film gemaakt over beurzen. Ja. Hè, over het gedrag. Die geldt nog steeds. Ik kan hier naar binnen gaan lopen, die geldt nog steeds. En toen dacht ik, ja, daar zou ik wat aan kunnen doen. Het is hartstikke leuk. Ik ben elke week, week in, week uit met bedrijven. Nationaal ja, en okay, Maar je reist ook veel. En ja, als ik absoluut. de Nederlandse beurzenindustrie vergeleek met de buitenlandse. Eerst de Belgen. Ja. We verslaan die Belgen op alle fronten toch? Ja, zou ik je, dan vergis je je heel erg in. Want Belgen zijn zo waanzinnig goed gedocumenteerd en geïnformeerd. Dat is ongelooflijk. Nederlands, wij komen binnen en denken: oh, we weten het wel even. En Belgen, dat is heel apart. Dat is, dat is een uh, apart volg. Maar je slaat de spijker op zijn kop. Want ik train ook in veel verdere, verdere landen. Op een bepaald niveau is het overal hetzelfde. Ik ging voor het eerste keer in India een, beur en, uh, een training verzorgen. En mensen oh nou, nou, ja, nu krijgen we cultuurverschillen. Prem, ik kom nee. daar aan. Het was exact hetzelfde. Ja. En ik was in Zuid-Amerika en Colombia. Het was ja. exact hetzelfde. Ja. Geweldig om mee te maken. Ik ja. geef daar dezelfde training als in Nederland. Ja, ja het is vertaald in het Engels. en ja. voor de rest, exact hetzelfde. Ja, u komt, u komt uit Friesland, meneer Boers. Maar is er nou een verschil tussen Friese bezoekers en Groningers of Limburgers? Nou, er zijn ongetwijfeld verschillen tussen de, uh, de inwoners van de diverse provinciën. Maar, het dat geldt natuurlijk ook voor de hele wereld. Wij krijgen hier natuurlijk een palet van de hele wereldbevolking hier over de vloer. Daar, ben ik, daar zijn we ook eigenlijk ontzettend trots op eigenlijk. Want zijn, ja. je zegt vaak sport maar internationaal zaken doen uh, verbroedert ook. Uh, en ik ben het in de kern ben ik het met Han Leenhouts eens. Die zegt, joh, we lijken meer op elkaar dan dat we van elkaar Net, verschillen. Het grappige was, ik was, uh, hij noemde India, ik was in India, was er zo zo'n beurs. Het enige is dat ze misschien iets grimmig zijn. Maar iedereen komt voor de gezelligheid, voor de koopjes. Iedereen wil gefeteerd worden. Als je ze een klein monstertje geeft, gaan ze allemaal een hapje erbij met de Ja, praatje. Er, zijn, er zijn speciale type. Wij, wij organiseren als Rai over zelf ook beurs in het buitenland. In China, in India, in Amerika, ja. Turkije, dat soort, uh, dat soort landen. Er zijn overigens wel altijd vak-evenementen. Uh, ja. Dus dan draait het om wat andere zaken. Maar je komt in het buitenland soms ook wel voor... In India hadden we bijvoorbeeld ja. apen in de hal. Dat was ook weer een uh, exotische aangelegenheid. Maar in de kern draait het natuurlijk altijd om hetzelfde. De bezoekers komen voor een compleet aanbod. Heel belangrijk ook is om innovaties, nieuwe dingen, over stimulansen voor, uh, voor de economie gesproken. Innovaties zijn dan natuurlijk een hele belangrijke uh, In Europa in. Uh, beginnen we nu Europees te concurreren. We vergeten allemaal dat de, de, de, de, de Eiffeltoren het is ook een overblijfsel van de beurs. Hè, de de wereldtentoonstelling. dus het was ook een beurs. Maar jullie moeten concurreren in Europees vooral. Nu merk ik in Den Haag is er nu een nieuwe... Een hal weer opengaan tussen de houtrusthallen en de dingen. gaat anderhalf miljoen euro wordt gepompt. Er zou ooit een fusie komen tussen de Jaarbeurs Utrecht en de RAI. Die is niet doorgaan. En alleen aan dus moeten ze in Nederland niet toe de krachten bundelen om Europees beter te kunnen concurreren. Ja, als, als, als, als buitenstaander, in, in die zin, ik werk niet bij deze, deze organisatie... en ik kijk Europees, zeg ik van... nou ja, dat zou wel iets zijn om daar de krachten te bundelen... en in ieder geval naar het buitenland te, te kijken. Want nu heb je uh, dingen, uh, de organisaties in Utrecht en Amsterdam... natuurlijk wel eens naar de hand van, van dezelfde organisatie. En wat ze, hoe groot zou, hoe, hoe vergroot zouden hun kansen zijn als ze dat samen uh, ja, doen? Ja, want jullie concurreren nu met elkaar toch, meneer Boers? Maar u, u moet concurreren met Utrecht en Friesland en, en, en Maastricht... om, om Beurzen binnen te halen? Ja, nou, je de, de, enerzijds is het zeer beperkt. Je hebt, je hebt, enerzijds heb je de titels. Dus pak even een Hiswa uh, of een pak een, pak een, pak een auto rijden. Dan concurreren wij dus niet met een Utrecht. Dat ja. hangt er van af. Dat gaat op titelniveau. Dat kan ook soms te concurreren met het buitenland. Maar als het gaat om beurzen binnenhalen, met name op het nationale beurzen. Ja, dan, kom je, dan, zit je, dan zit je soms op dezelfde markt. Waarom niet meer en samenwerken als Nederland tegen de boze buitenwereld? Nou, dat is op zich, een, op zich helemaal geen gek, geen gek idee. Ik denk dat we in destijds ook wat te bekrompen... We waren geloof ik case 002 ja. bij de NMA uh, ja. destijds. Maar uh, kijk wat buitenlandse organisatoren... Of, uh, met name Duitsland is natuurlijk ja. het moederland van alle beurzen. Ja. Duitsland met de grote messen, overal in al die steden ja. kennen je ze. Ja, Die slaan ook geregeld de handen ineen. En dat zijn hele grote beursgebouwen en hele ja. grote organisatoren. Daarin zijn wij maar relatief kleine spelers. Oké, okay, de toekomst dan. Gaat, het, uh, gaat de beurzenbusiness in Nederland nog voor meer banen zorgen? Of is dit een beetje nu wel dat we gestabiliseerd zijn? We hebben ongeveer 533 titels, noem je dat. Ja. En het bedrag schommelt ongeveer sinds 2009 is het weer een beetje omhoog. Uh, is dit het wel een beetje? Nou, of het in titels gaat veranderen, weet ik niet. Maar het, het blijft doorgaan. Ik denk, hoe meer er getwitterd wordt, hoe meer social media er zijn... hoe meer behoefte er komt aan persoonlijk contact. Ik bedoel, wij zitten nu ook bij elkaar. Ja, dat, is waar. En dat is waar het over gaat, Prem. Persoonlijk contact, echt waardevol. Persoonlijk contact, de warmte, ja. Goel. Nou, wat leuk is, Eline Kleinbrink. Ik heb lang geen tweets van haar gekregen. Ik weet niet, zijn ze is weer terug. Het leukste van de huishoudbeurs vind ik de polygoonfilmpjes erover uit lang vervlogen tijden. Ik wil u beiden hartstikke bedanken en veel succes wens ik op dat er veel mensen komen. Uh, want de tijd zit erop. Manoushka, Segela, Breveld, goedemorgen. Goedemorgen, Prem. Liever, je gaat vanavond weer optreden. Luisteraars, ik ben een grote ja. fan van Manoushka. En ze heeft een programma samen met. Lucretia van de Vloot en het heet Acht, ze lijken allemaal op elkaar. En je, je, ik weet, er was heel veel Poejaars begonnen en toen niet. Ik wilde met mijn vrouw gaan en toen trad je niet op. Dus vanavond treed je waar op? <laughs> vanavond staan we in de kleine comedie in Amsterdam. Um, uh, voor een uh, bijna uitverkocht huis, maar er zijn nog wel kaarten. Dus we zijn heel blij, Lucretia en ik. Waar zijn die volgens, kaarten uh, te koop? We hebben het weer mogen doen bij de kleine comedie zelf. Oké, okay, en wanneer, als, en ik kan, als ik vandaag niet kan. Ja? Als ik vandaag niet kan, wanneer kan ik weer? En dan kan je op overmorgen, woensdag, de 22e in Hoofddorp... maar volgens mij gaat het daar heel erg hard. Dus als je nog wil komen, moet je echt opschieten... Beter vanavond. Oké. Okay. Luisteraars. De afgelopen vrijdag, de 17e, was ik na afloop van de uitzending euforisch. Ik had er voor mij een moeilijk onderwerp. Dankzij de hulp van een leuke gasten. En geweldige tienermeiden tot een mooie uitzending gemaakt. Ineens hoorde ik dat Anil Ramdas dood was. Later drubbelde er meer informatie binnen. En toen bleek dat die bedweter besloten had. Dat het leven wel mooi was geweest. En hij deed wat hij al beschreef. in zijn laatste roman, Bedel. Om over die roman te praten. Was hij op 14 april 2011 mijn gast. Aan het eind van de uitzending hadden Aniel en ik deze uitwisseling van woorden. Maar mijn kritiek op jou is dus, Aniel, dat je zo somber bent. Je bent een mooie, goed uitziende man. En ik lees alleen maar bedrukt over je alcoholproblemen. Ik zuip als de ketters en ik lach erom. Aniel, leef, lach, wees gelukkig. Dat je klinkt als een ouderwetse guru die ik heel graag in Poena en in in India zou willen horen, want die heeft een bepaalde fascinatie op hippies. Maar ik ben niet zo'n hippie. Ik luister niet naar dat soort guru's. Ik kijk naar de wereld en, de, en als je zorgelijke situaties ziet, moet je je zorgen uiten. Dat is mijn plicht. Meer kan ik niet. Manushka? Manushka, je wou ja, nog wat zeggen? He. Ja, nou, ik, ik, ik hoor dit en dan denk ik... ...had hij maar naar je geluisterd. Had hij maar, had hij maar. En zoveel had hij maar. En hij was een goede vriend. En, het, en afgezien daarvan een, een enorme inspirator... En, ...en van enorm belang voor de Republiek Suriname... Uh, ...die het goed op de kaart heeft gezet. Niet alleen maar voor Suriname, maar ook voor hier in Nederland. Dat hij Nederlanders heeft geleerd hoe Suriname in elkaar zit. En, en hij is van zulke grote betekenis geweest... ...dat dit is een enorm, enorm verdiezen. En ik vind het erg dat hij niet... ...de rust en de vrede in zichzelf is kunnen vinden om dit leven langer vol te houden... ...en dat hij er zelf een eind aan heeft gemaakt. We zullen hem missen. Luisteraars voor Anil Ramdas, die rare, mooie, snobistische, leuke... ...met zichzelf en het leven worstelende vent... ...draai ik nu Manoushka zegelaar briefheld met een lied... ...dat iedere keer als ik het hoor, ik weet waarom het leven zo'n feest is. Dit is de schoonheid van Manoushka's stem en let u vooral op de inhoud. Tot morgen, namaste, dag. I'm so Tot zover Manoushka Brief had. Ik dank van harte mijn gasten en luisteraars. Morgen zijn we er weer met dank aan de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Hartstikke bedankt. Tot morgen. Namaste en dag. Time. Dit is Radio 1.